Maar het reageerde niet. Het kreunde slechts in alle hoeken. En pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken. Omdat de Maleizer vroeg of die misschien niet aan wou slaan. Een jongie uit de buurt riep met zijn petje op één oor. Dat ding het astma Neles. Zet er maar een bokkie voor. De olieman heeft een bordje opgedaan. Daar rijdt zijn vorst door de Jordaan Maar s'avonds om acht uur Is het uit met de pret Want dan stopt zijn vrouw De slinger onder bed Tuf, tuf, tuf Pa wierp zich onder het voertuig En forceerde enkele moeren Maar riep doe eerst je strikkie Recht de buren staan te loeren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 Hou vast, ik schakel in. De olieman heeft een vorstje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om tien uren is het uit met de pret. Want dan stond zijn vrouw de slinger onder bed. Tip, tip, tip!